1 uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Bij Defensie hebben zich inmiddels bijna 900 mensen gemeld... die met kankerverwekkende, groomhoudende verf hebben gewerkt. Dat schrijft minister Hennis in een brief aan de Tweede Kamer. Ongeveer een kwart van de medewerkers heeft gezondheidsklachten die er mogelijk mee te maken hebben. Het RIVM doet onderzoek naar die klachten. Afgelopen week waren er vier bijeenkomsten voor medewerkers van Defensie die met kankerverwekkende verf hebben gewerkt. En daar kwamen zo'n 450 mensen op af. De Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram ontkent dat er een staakt het vuur is afgesproken met de regering. Boko Haram-leider Abu Bakr Shekau spreekt verder tegen dat ruim 200 schoolmeisjes vrijkomen die in april werden ontvoerd. De Nigeriaanse regering zei twee weken geleden dat er een bestand was gesloten en dat de meisjes vrij zouden komen. Maar daarna waren er al twijfels omdat Boko Haram aanslagen bleef plegen. GroenLinks wil de vermogens van de rijkste Nederlanders veel zwaarder belasten. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver zegt dat de politiek nu te veel gericht is... op het weghalen van geld bij de middenklasse om de lagere inkomens te helpen. Volgens Klaver moet het geld juist bij de 2% rijkste Nederlanders vandaan komen... door de belasting op grote vermogens veel hoger te maken. De nieuwe nivelleringspolitiek van GroenLinks is geïnspireerd... door de populaire econoom Thomas Piketty. Het is nog nooit zo warm geweest op 1 november. Om 12 uur was het in de beeld bijna 17,4 graden. Dat is het warmste sinds de metingen begonnen in 1848. Waarschijnlijk wordt het vanmiddag nog warmer. En naar verwachting wordt het in het zuidoosten van het land 21 graden. En daarmee wordt het vandaag ook landelijk de warmste 1 november ooit. Ja, dat brengt ons bij de verkeersinformatie vanaf vanavond. Vanuit het westen meer bewolking, mogelijk wat richt, lichte regen. Morgen wel weer veel zon en ook droog. Maar het record van vandaag gaan we niet verbreken. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Vanaf morgenavond is het wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen, 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Den Haag Malieveld, 3 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Klaverpolder, 9 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer.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 er was er ook een die pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, ouwtjes. Oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, al? Oh. Dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel Wij zeiden wel eens, als die zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel je? Oh.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening, hoor we natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Het is vandaag dinsdag 28 oktober 2014. Onderweg zometeen. Hannie, Frans en de Rekels. De Limburgse zusjes is onderweg. Maar eerst hier Joost-Maria Nussel. Zo is hij geboren in Amsterdam op 15 oktober 1945. Nederlands kleinkunstenaar, liedjeschrijver en theaterman... en hij is zoon van een schilder, van de schilder, Simon de Nuyssel. En uh, zijn eerste hit maakte hij met de van Varen, dat in 1975 op nummer 6 kwam van de Nationale Hitparade. Dat is het nummer. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Joost Nussel, nu hier op CFM Zandvoort. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien...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 omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zal komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in de ons eigen weggegaan, met, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan.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 Ik van je houden. Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen? I can do. Dus ga ik maar naar huis. Maar Frans, mijn Frans, je kent mijn pa nog niet. Wie kent het? toch prachtig als hij ons schoon zo zit. Mijn hang, mijn man, ik sta gewoon. We hebben het een twee. Dat nou, zijn we nog te voor en wij doen mee. Dus Frans, mijn Frans, geef luister wat ik zeg. Wacht jij maar op vader, je hoeft nog lang niet weg. Afhankelijk, mijn hand, ik blijf zo lang bij jou. Wat schoonpa zal weten hoeveel ik van je hou. Mijn vader zegt altijd: alleen, alleen is, maar alleen. We die erin, en ons die zo met zijn twee, was eng dat het de glazen door en nee, La la la la la la la la. La la la la la la la la. met ...want alleen is maar alleen, een hit uit 1975... ...en daarvoor horen u de Limburgse zusjes met waarom. De volgende artiest is onder andere bekend als Pierre, Lord One Hope... ...de Headlines, de Leather Sets, het rood-wit-blauw trio... ...de Aardmannetjes, Los Vatos Pierre en zijn Pietjes... ...Nol en Marie, de Uilen, duo Venus en Penis... En Duo X. Dat deed hij samen met Annie de Reuver. En hij produceerde talloze plaatjes voor het Dure Durecoen Elf Provincielabel. Waarop hij vaak zelf de zang verzorgde. We hebben het over Pierre Carter, geboren als Petrus Antonius Laurentius Carter. Geboren in Elst op 11 april 1935. En voornamelijk bekend als vader Abraham. Nederlandse zanger, componist en producer van Amersummensliedjes. En hij is de grote man achter het succes van talloze artiesten in het levenslied En hij woont in Breda. En een van die namen van Pierre Carter was Los Vatos. En hier zingt die bloot is in. Marie heeft niets meer aan. Ze zegt dat mag voortaan. Want bloot is in. En aan is uit om naar een feest te gaan.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 De agent sprak das enorm En zijn pet en uniform Trok hij met de rest vlug uit En toen riep die overluid, Wil je nog naar het Balmaskee? Ik ga als Adam met je mee maar Marie heeft niets meer aan Ze zegt dat mag voortaan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 Verleden verliep het feest wat rauw. Want buurman zag een troefkaart verborgen in een mouw. Er vielen harde klappen, servies ging naar de man. Bezoek wordt van de trap gegooid en zong toen onderaan. Wel bedankt! Verloren lag lang uit op de grond. Het duurde een aardig tijdje voordat de man weer stond. Hij ging naar de overwinnaar met een verkrukte snuit. Hij wilde hem feliciteren, maar bracht met moeite uit. Wel bedankt voor het gezellige avondje. Wat vloog de tijd voorbij? Ja, we moeten.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 Ga ik vaak me zaar, kom ik er op visite, nou dan staat het daar al klaar. Dat is een schiebertje, daar een onze schiebert met zijn uit de Dat is een schiebertje, daar een onze schiebert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me de dus sprons door gezet. doderen Met zwiebertje, bekend van die welbekende serie natuurlijk. En daarvoor horen u de Sky Masters met Wel bedankt voor het gezellige avondje. Dat is natuurlijk gekoppeld van de Duitse versie. Vielen dank voor die bloemen. CFM Zandvoort, we gaan door met Johnny en Mary. Dat was de naam van het gelegenheidsduo. Waaronder een zangeres zonder naam en Johnny Hoes duetten opnam. Het duet, het duo moet ik zeggen, stond in 1965. Eén week op nummer 40 in de Nederlandse top 40 met de hit. De volle raper van Parijs. En ze hebben meerdere hitjes gemaakt. eerste singles waren tussen 1964 en 1965. Natuurlijk dat was dat bekende hit, de voldraper van Parijs. En ook hebben ze nog een Zwijgen is goud, de vrachtwagenseur en een roos kan niet zonder zonneschijn. En die hits werden ook nog eens in 1973 opnieuw opgenomen. En een van die hits is De Taxichauffeur. U hoort hem nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Johnny en Meri met De Taxichauffeur. Ze Aan het lijntje, poppedeintje, je neemt me in de malen lieve schat. Je moet me niet zo plagen alle dagen. Poppen, denk je, waarom doe je dat? Je lacht en je flirt, je bent niet serieus. Vandaag of morgen krijg je heus de deksel op je neus. Je houdt me aan het lijntje, poppen eentje, waarom doe je dat? Ik zag je voor de eerste keer een week of zes geleden En ik verklaar je heel oprecht, je wordt door mij aanbeden. Ik heb je al zo vaak gezegd, ik hou van jou alleen Maar als ik vraag, hou jij van mij? Zeg jij geen ja of nee? Je houdt me aan het lijntje, poppen.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 Poppedijntje, waarom doe je dat? Je langt en je flirt, je bent niet serieus. Vandaag of morgen krijg je heus de deksel op je neus. Je houdt me aan het lijntje, poppedijntje. Poppedijntje, waarom doe je dat? Je houdt me aan het lijntje, poppedijntje. Je neemt me in de maling, lieve schat.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 dat was Johnny Hoes met Poppedijntje. En ook hoorde nog Nelke voorbij komen met Bij Muziek en Rode Wijn, een hit uit 1976 alweer. De volgende artiest is geboren als Robert Denijs, en we kennen hem allemaal onder zijn artiestenaam Rob Denijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Nederlandse zanger en acteur. Hij werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar was ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de openluchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht jaar was kreeg hij zijn eerste accordeonles en vierde directeur Bob Bauer van de Cabaret waar de nijs op zat... leerde hij in mei 1960 de muzikant Jan de Hond... Hans Dond, Roel Vredeveld en Henny van Pinkster kennen... die met hun band de Apron Strings op zoek waren naar een zanger. En de band werd omgedoopt tot Robbie en de Apron Strings. En al snel speelde de groep in het volprogramma van Peter Kraus... In, in de Doelenzaal. En vervolgens kwam Bert de Nijs, de broer van Rob... als extra gitarist bij de band. En op 15 oktober 1960 behaalden ze de eerste plaats... op een talentenjacht van Polydor. En in 1962 ging de samenwerking uit elkaar. Rob en zijn broer Bert stapten uit de band... en begonnen Rob de Nijs en de Lords. En de eerste hit was voor Sonja Doe Ik Alles. En daarna een grote hit van Ritme van de Regen en How Do You Do It. En natuurlijk Jan Klaassen, de trompetter kennen we allemaal. En een andere grote hit stond nummer 4 in de single top 100. Dat was ze uit 1973, Dag Zuster Ursula. U hoort nu Rob de Nijs, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Diploma's hangen aan de muur, een beetje licht verspreid. Een vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat ertussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. Dat allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het de spijt me lieve papa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons gaf kan regelrecht de avenue. Amerika, Dat vader en dat moeder, dat zuster en slaap. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dat lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten in het land van Maas en Waal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga. Durk zat en mijn tandje mee de vlinders achterna Ons hutje bij de zee Mijn verbeelding ziet de bloemen Voor ons nederig venster staan En het strand waar ik schelpen gaarde glanzen bij het licht der ik hoor mijn moeders zoet vermanen als ze mij in het bedje leen. en ik voel weer slevens morgen in ons hutje bij de zee, en ik voel weer slevens in ons hutje, ons hutje bij de zee. Wat ik later mocht ervaren. levensdroefheid, slevensvoerheid. Immer zal mijn hart u loven. Vreedzaam plekje uit mijn. wens zal wezen dat ik eens in kalm vree het moederhoofd ter rust mag vleien in ons hutje bij de zee het moederhoofd ter rust mag vleien in ons hutje ons het je bij de Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy? Met je ogen, Sammy op de vlucht. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy door de stegen, Sammy van de stad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag, Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel. Sammy wil bij niemand horen, Zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy hoge toren, Sammy kan die aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de straat, Sammy van de straat? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan val je lekker nat Sammy. Kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy, loop mij door de nachten op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Dat was Sammy, een lied van de Nederlandse zanger Ramse Safi uit 1966. Het is na zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, wellig zijn, bekend ze hit en het lied, waarmee hij ook doorbrak bij het grote publiek. Het lied werd in 1966 als single uitgebracht en stond twintig weken lang in de Nederlandse top 40, waarin het lied als hoogste notering de tweede plaats bereikte. En in 1976 werd het lied uh, gepersifleerd door een uh, farse majeur als onderdeel van een uh, Amsterdam medley. Teterbaan gaf gratis adviezen aan Ivo Samkalde, de toenmalige burgemeester. Sami vlieg omhoog Sami en voor mijn part naar de maan. En er bestaat ook een Engelse coverversie en zelf hebben Ramse Saffie het ook in het Frans gezongen. Ramse Saffie dus. En daarvoor Rie met Het Hutje bij de Zee. Een hit uit 1953 alweer. Zandvoort uit Zandvoort, met mij Mario Zandvoort, onderweg zometeen. Henk Elsing, Sonja Oosterman, maar nu eerst vader Abram en Walter, met papa. Betaal, nu maar gauw. Papi school toegebracht, gebracht, een kwartje per keer waarop ik ook wacht. Ik heb toch die ruit die jij stuk hebt gegooid. betaald maar die centen, die zag ik ook nooit. Jij begint, wil ik ook mijn geld, al ben je mijn kind. Papi, papi, betaal nu maar alles. Ik heb Of ook niet hoe dat kwam, maar ik heb een hart van goud, zeggen de sterren. Ik heb geen geld en licht steeds krom voor de pianohuur. Maar één troost heb ik toch, ik ben geboren om zeven uur. Mijn ster heet deftig Arias, zeg niet dat het lari is. Want driftig ben ik goud, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem met pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik geen Yves Montand, dat is naar. Ik zing geen hoge zool of in music hall, maar tra, la la. En dat doe ik voor jou. Toch droom ik wel eens dat ik sta als een groot chansonnier. Op het aanplakbiljet staat mijn naam, dik en vet, net chevalier. Het publiek, dat is wild, mijn gaasje niet mild, voor mijn draai. La, la, en dat doe ik voor jou. Wie verpoudroa, zij komen te vleien. Wie verpoudroa, en vlamenkeu. Dat is het beste voor mij, vivre voor je. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milaan. Tralalala, tralalala, tralalala, tla, lala. Tra -la -la -la, la -la -la. In rijen van vier staan ze bij de portier, voor een paljas of barbier. Tralalala, tralalala, tla, lala, tra tla, lala. -la -la.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 Zeg hem de staart. 1957 was dat Henk Elsik met Ben geboren in april. En daarvoor hoor u nog vader Abraham en Walter met papi betaal nu maar gauw. Het zit erop, een uurtje is kort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Volgende week dinsdag vanaf 11 uur ben ik er weer. En als u dan nou denkt van ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Wordt het programma nogmaals herhaald? Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik wens u een fijne week en ik laat u achter met Sonja Oosterman met Daar Waar de Molen staat. Graag tot ziens of graag tot een andere keer. U leeft de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM en onder het man van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden en dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort met Mario Zandvoer.